Fijn. Al doe jij echt niet aan de slanke lijn, toch wil ik van geen andere reden, omdat Dat ik zoveel van je, je hart. Al zijn je haren slecht gehermeneerd. Tot de Ik hoort de muziek van Duo Karst met Vlinder. En daarvoor, vader en dochter, oftewel Willy en Willeke Alberti. Met omdat ik zoveel van je hou. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend een reis terug in de tijd... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik heb even tussendoor even iets heel anders, een kleine oproep. Mijn moeder, misschien wel bekend in Zandvoort, Millie Zandvoort... die is uh, pak een bij twee weken geleden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 De lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje die we Een trouwring en een huis. En wil je me kussen? Zorg dan om de deusen. Maar vlug voor een rit...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 Ter rust mag vleien in ons hutje bij de zee Het hoofd, de hoofd rust mag vleien in ons hutje ons hutje bij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 of u alsjeblieft contact wil opnemen, opnemen met mijn moeder. Want uh, ja, ze is er heel erg verdrietig van. U kunt contact opnemen met uh, Mili Zandvoort op telefoon. 5712658. De gouden armband twee weken geleden verloren. Misschien dat u hem gevonden heeft. Of een kleinkind, of een kleinzoon, een kleindochter... of iemand in de familie.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 morgen, zon of regen, komen wij Katinka tegen. Hak je stiktak op de stoep, korte rok met dolle kop. Maar haar blik verraadt geen nee of ja, daarom zingen alle jongens haar verlangen taan. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder.